7 uur, Kees Groot, met het NOS-journaal. De Zweedse politie heeft een einde gemaakt aan een bezettingsactie... in de Libische ambassade in Stockholm. Een anti qaddafi groep was het gebouw vanmiddag binnengedrongen... en hadden de vlag van de Libische opstandelingen gehesen. Volgens de politie hadden de bezetters plannen... om de ambassade in brand te steken of zelfmoord te plegen. Een medewerker van een Libische organisatie in Zweden... zei dat de bezetters asielzoekers waren... van wie de aanvraag voor een verblijfsvergunning was afgewezen. De militaire machthebbers in Egypte zijn begonnen met het opheffen van de noodtoestand die er al 30 jaar van kracht is. Voor de verkiezingen van november is de noodtoestand definitief opgeheven, zeggen ze. Onder de regeling van oud-president Mubarak hadden leger en politie verregaande bevoegdheden om de oppositie te onderdrukken. Opheffing van de noodtoestand was een van de belangrijkste eisen van de honderdduizenden demonstranten die in februari Mubarak wegkregen.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 Het weer, vanavond en vannacht hier en daar regen. Morgen overdag bewolkt en enkele buien. Smiddags mogelijk met onweer. In het noorden droog en af en toe zon. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS-journaal. Aan WB verkeersinformatie. Er staan nog drie files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Zoeterwoude-Rijndijk 3 kilometer. Op de A4 Vlaardingen richting Hoogvliet voor het knopend Benelux 2. En op de A20-hoek van Holland richting Gouda... door de werkzaamheden voor het knooppunt Kleinpolderplein 2 kilometer...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 Profiteer van de Remea Zomeractie en maak kans op een mini-cabrio. Kijk snel op remeha.nl slash zomeractie. Romea. Dit is Radio 1, de NTR. Ja, Tens Dames en heren, goedenavond. Wij vergeten het wel eens, maar het heden is gedrenkt in de pap van het verleden. En in zijn boek What's New probeert onze gast antwoord te geven op vragen als... Is de PVV de nieuwe NSP? Zijn er overeenkomsten tussen keizer Nero, Mussolini en Berlusconi? En is nieuws eigenlijk wel nieuws? En is er sowieso nog nieuw nieuws onder de zon? Hier is Jaap Cohen. Uw presentator is Frank van der Linden. Ha, ah, cocaïne. Lekker en gezond. <laughs> Toch? Nou ja, dat dachten we in het begin van de uh, 20e eeuw wel. Inderdaad. Uh, in Nederland had zelfs een uh, cocaïnefabriek. Waar stond die? In Amsterdam. We waren marktleider op het gebied van cocaïne. Ongelooflijk. Maar waarom dachten we dat... Dat het, zo nou, het werd gezond... gezien als een geneesmiddel. En uh, het kon oppeppend uh, op werken. Koffie ook bijvoorbeeld. Ja, dat het oppeppend uh, kan ja. werken. Dat ja. weten we inmiddels. Je hoeft maar naar een disco op uh, zaterdagavond in Amsterdam. En je weet meer dan voldoende. Uh, was het een serieuze industrie? Nou ja, het werd uh, enorm veel geëxporteerd. En met name ook naar uh, legers in het buitenland. Hè. Als er oorlogen waren, dan konden die soldaten wel wat uh, uh, moreel gebruiken. Ja. Dus uh, een snuifje kwam daar wel uh, te pas. Ja. Nou, dat duikt op in What's New, hè? Jou, jouw bundel. Hoe kwam je erop om naar om te graven? Of kwam je tegen en ging je toen in het nu iets zoeken waar je tegen kon afzetten? Uh, in dit geval uh, had ik al eens een keer van dit verhaal gehoord. En uh, nou ja, daar blijf je natuurlijk wel bij als je hoort dat er uh, in uh, Amsterdam... nog niet zo heel lang geleden een, een Nederlandse cocaïnefabriek heeft gestaan die zelfs ook volgens mij pas in 1975 officieel... en de naam is officieel pas toen opgedoekt... Ja. Dus uh, dat blijft je dan wel bij. En als er dan op een gegeven moment een, uh, een uh, nieuwsbericht voorbij komt... dat er over cocaïne gaat... dan uh, kun je Kat er wel snel een, uh, een parallel verzinnen. Want ik deed dat dus toen voor de, voor de krant. En heb jij ja, voor de NRC Next, ja. voor alle duidelijkheid... en heb jij dus een soort van back-catalog -back in je hoofd zitten... met allemaal interessante feiten die op een dag gebruikt kunnen worden... wanneer een actualiteit opdoemt en daarmee gelinkt kunnen worden? Nou, toen ik die rubriek ging schrijven... toen had ik natuurlijk wel, was ik extra alert op dat soort uh, weetjes... Want meer zijn het dat natuurlijk niet. Uh, maar meestal was het zo dat ik inderdaad aan de hand van de actualiteit ging zoeken... naar een parallel met het verleden. En als we nou bijvoorbeeld het Anne-Frank-huis nemen? Ja. Wat heb je daarover geschreven? Nou, daar, daarover heb ik geschreven dat uh, nou nog niet zo lang na de bevrijding... Uh, er serieuze plannen waren om dat huis op te doeken. Ja, weg ermee. Dus we gewoon, ja, weg ermee. Ze hadden helemaal niet uh, nog een besef... of tenminste ze vonden dat toen niet belangrijk genoeg om in stand te houden. En uh, nou, vorig jaar uh, is er een enorme heisa geweest over de boom die in de tuin stond. Ja, en zelfs die mocht niet weg. Die mocht niet Laat weg. staan nee, ook maar een splinter of een flinter van dat huis. Ja. Dus daar kun je zien van hoe, dat dan ook weer, hoe die ontwikkelingen plaatsvinden en hoe dat, hoe zeer dat verandert. Ja, mooi. Hey, laten we ook even rouwvoeten en huwelijk doen. Wat schrijf je daarover? Daar heb ik een uh, vergelijking uh, gemaakt met een... Um, een vrouwenarts uit de jaren twintig, Theodor van der Velde. Ja. En dat was een uh, die die gaf dus was was een vrouw dokter, maar hij had zelf uh, heel veel problemen in zijn huwelijk. Dat was maar heel saai en uh, nou ja, hij kreeg ook geen kinderen en nee. op een gegeven moment ging hij vreemd en dat werd uh, werd schande van gesproken. Hij heeft is toen uh, heeft toen zijn praktijk opgedoekt en is met zijn nieuwe geliefde naar, uh, naar Zwitserland ja. vertrokken inderdaad. Ja. Nou En daar heeft hij de, kwam hij achter van hoe belangrijk een goed liefdesleven was voor een, een huwelijk. En tussen de bedrijven door van het liefdespel... heeft hij toen een uh, boek geschreven, een semi-wetenschappelijke... Het volkomen huwelijk, precies. een studie omtrent zijn fysiologie en zijn techniek. Ja, en wat, eigenlijk was het gewoon een soort van erotische gids. Uh, maar dan in de jaren twintig, het ging nog, ging nog best wel ver. Ja. En uh, dat werd dus een enorme hit. Uh, het is, ik weet niet, in tientallen uh, talen vertaald... Um, ontzettend veel uh, werd het gelezen. Iedereen had het eigenlijk in de kast staan. Ja. Um, daarna is het ook weer helemaal in de vergetelheid geraakt. Tot André Rouwvoet opdook. Nou ja. Want toen heb jij uit die vergetelheid gesleept. Ja, precies, dat klopt. En wat had uh, Rouvoet dan te melden nou, waardoor je hier aan moest denken? Er was een, een uh, congres... Uh, er was een congres. De, Zal ik het even citeren hier ja, ja, uit je ja, eigen graag. boek? Uh, ophef over speech Rauwvoet op congres. De openingstoespraak van minister André Rauwvoet, jeugd en gezin. maandag voor een internationaal congres over de waarden van het traditionele gezin. is al omstreden voordat hij is uitgesproken. D66 heeft donderdag ophelding gevraagd. in schriftelijke kamervragen. Ja, nou ja, de traditionele waarden van het huwelijk. Uh, nou, die kwamen natuurlijk niet echt overeen... met wat die Theodor van der Velden in de jaren twintig uh, daarover had uh, geschreven. Dus daarmee wilde ik ook het contrast aantonen wat er tussen die uh, ja. denkbeelden... En ook al omdat uh, Rauwvoet ervoor pleitte. Hij had een heel pleidooi voor... Ja. Kun je dat nog herinneren waarvoor? Nou ja, voor dus die traditionele huwelijkswaarden. En, dus... en niet zo snel scheiden? Precies, niet zo snel scheiden als er uh, kans was op een echtscheiding. Dan werd er gezegd, dan moet je uh, naar de, naar de huisarts toe... Of, of naar een psycholoog toe om dan pro te proberen echt dat huwelijk te redden. Ja. Nou, ik denk dat Theodor van der Velde daar het uh, niet helemaal mee eens was. Nee, nou, dus uh, Rauwvoet lag een eeuw achter eigenlijk met dat uh, pleidooi. Goed, er is een, uh, een, een, een tegel voor jou. We gaan het hebben over uh, vergelijking in tijd bijvoorbeeld. Wie schreef ja. dat? Ja, dat is mijn uh, opa geweest. Die heeft een, uh, inderdaad, die was ook historicus. En die heeft op een gegeven moment een reden gehouden, die heette vergelijken in de tijd. We gaan het ook hebben over Job, je vader. Waarom hou je van hem? Omdat ik hou, van hem hou? Ja. Ja, je, dat is wel een... Uh, ik, uh, ja, iedereen houdt van zijn vader. Ik hou ook van mijn vader. Maar als je nou iets <laughs> zou moeten benoemen <laughs> uh, waarvan je kan zeggen en daarom nou, is, ja, ja, dat is dat Nou ja, hij is altijd in. wel voor ons geweest en nog steeds. Ja? ja, Kun je een voorbeeld geven van uh, geweldig dat hij er toen was? Uh, nou, hij, heeft, hij steunt, hij steunt uh, mij, mijn zusje en mijn moeder ook in de dingen die we doen. En uh, nou, dat, dat waardeer ik heel erg. Ik denk dat er ook niet zo heel veel voorbeelden te geven zijn van politici... die achter zo'n wagentje, hè, met zijn echtgenoten erin, gewoon continu in het publieke leven zijn. Ik, ik ken heel weinig internationale vrouwen. Er zijn natuurlijk ook niet zoveel politici met gehandicapten. Ze, maar... ze, ze zijn er wel degelijk. Uh, ook uh, met, met, met ernstig zieke vrouwen. En dan ja. wordt dat toch verstopt. Nou ja. nee dat, dat vind ik ook wel goed dat hij, daar niet, uh, dat hij daar niet moeilijk over doet. Of dat hij dat uh, wil afschermen of zo. Nee, dat vind ik wel... Want ik herinner me dat jouw moeder op een gegeven moment een erg mooi interview afstond. aan. Ik meen mijn collega Pauline Cinema van het parool, jaren terug. Uh, dat was een soort van coming-out-achtig interview. Hebben jullie het dan als familie onderling over zoiets? Gaan we daarmee naar buiten of niet? Nee, het is, volgens mij was het ook wel bekend dat zij die ziekte had. Zeker toen hij burgemeester van Amsterdam werd. Uh, dan is het ook niet zo dat dat, dat het per se verborgen moet worden. Uh, nee, maar worden. goed, oh, ja, zes nee. pagina's in een krantenbijlage is natuurlijk weer een ander ding. Ja. Ja, ze vonden ja, dat toen uh, belangrijk om dat ook gewoon ja. te vertellen. We gaan het ook hebben over Berlusconi. Die werd net al even door Joost Prinsen in de intro aan gerefereerd. Ja. heb je over hem te melden in uh, What's New? Nou, ik vergelijk Berlusconi een aantal keer met verschillende personen... omdat het natuurlijk een heel erg kleurrijk figuur was... en dus een dankbaar object voor die historische vergelijkingen. En daar nou, staat die, ook op de koffer van het, uh, ja, van het boek. Die zijn niet altijd complimenteus, hè? Met Mussolini vergelijk je hem, met Nero. Ja, ja. Want? Nou ja, er zijn, er zijn veel uh, overeenkomsten. Uh, Nero was misschien wel de meest populistische Romeinse keizer die er geweest is. Brood en spelen. Uh, ja. Ook een, een crooner. Of tenminste, dat was Berlusconi. Koning, Nero was ook een zanger. Ja, ja. Uh, nou, dat, er zijn verschillende uh, ja, gelijkenissen. Ik weet niet of ik graag met zo'n uh, onderdrukkende keizer op één lijn zou worden gesteld. Goed. www.radiokunsthof voor uh, al uw reacties. Um, je bent volgens mij net terug uit de VS. Klopt. Wat heb je daar gedaan? Ik heb een roadtrip gemaakt. 2,5 week. In welk ja. deel? In West Coast. We zijn begonnen in uh, L.A. Daarna via de kustweg naar San Francisco uh, gereden. En toen uh, via Josemite Park naar, uh, naar Las Vegas. En je hebt er West. eerder een jaar gewoond, meen ik? Klopt. Ja. Welke, welke periode? Een uh, jaar na mijn middelbare school. Maar dat was in, uh, in Indiana. Het is dus echt de Midwest. Dat is eigenlijk een heel ander land. Maar waar, waarom maak je die keuze om dat te doen? dat uh, nou, was een programma, een soort van uitwisselingsprogramma waar ik, uh, waar ik aan deel kon nemen. En Amerika heeft me altijd wel aangetrokken, en eigenlijk nog steeds, want ik ga er dus nog steeds vaak naartoe. Een heel interessant land, uh, vanwege de extremen die daar ook uh, zijn. En uh, ik ben ook altijd wel in Amerikaanse politiek geïnteresseerd geweest, van jongs af aan eigenlijk. Die Amerikaanse presidentsverkiezingen spraken me altijd tot de verbeelding. Ja, ja. Er um, komen ook een aantal weer voorbeelden weer in die, in die bundel terug. Um, nee, daar wil ik heb er graag in, een, keer een jaar naartoe om dat ja, Amerikaans leven te, te leven. Ja, en je hebt, dacht ik, in je studie ook een he, minor uh, Amerinisch-Americanistiek Amerin Amerin ja. gedaan. Ja, die ja, woordwaarde. Uh, wat, wat, wat was nou de essentie van het idee Amerika dat zo appelleerde voor jou? Nou ja. Je leest natuurlijk altijd ook over die American Dream dat, het, dat het mogelijk, alles mogelijk is. En dat is natuurlijk aan de ene kant een cliché, uh, ook omdat er zo ontzettend veel armoede is. En in die uh, zwarte wijken waar eigenlijk heel weinig die uitkomst is. Hè, waar het heel moeilijk is om hoger op te komen. Maar aan de andere kant is er ook wel ontzettend veel mogelijk. En mensen zijn heel erg uh, open naar je toe, leggen heel makkelijk contacten... Um, ik mag ze eigenlijk altijd wel, de Amerikanen. Je, je hebt, uh, merk ik in What's New, ook uh, een speciale fascinatie... voor uh, de Britse historicus Paul Kennedy... Eh, die The Rise and Fall ja. of the Great Powers heeft geschreven. Daarin komt het begrip imperial overstretch voor. Klot. Je refereert er uh, verschillende keren aan. Hoe, hoe zou je het zelf samenvatten, imperial overstretch? Uh, dat is eigenlijk het principe dat naarmate een, een, een supermacht... Uh, groter wordt, nou, uh, des te meer uh, verantwoordelijk, ver verantwoordelijkheden krijgt, die, uh, krijgt dat land of dat rijk. Um, dus ze moeten op veel meer uh, plekken aanwezig zijn, ook in de wereld. En uh, het wordt steeds moeilijker om dat nu natuurlijk allemaal te financieren. En op een gegeven moment is er zoveel, uh, moeten ze op zoveel plekken uh, zijn... dat ze het niet meer aankunnen. Ja. En dan uh, stort het ineen en dan is er vaak weer een ander imperium dat dan de, overheid, de overhand krijgt. Dus er zit een soort van uh, zelfontbindend element... in zo'n uh, overgrote natie? Ja, zo nou, dat is dus de theorie het? van die historicus Paul Kennedy. Die heeft dus uh, naar de, in de geschiedenis gekeken... naar welke grote rijken zijn er geweest? Welke imperia en hoe zijn die tot het eind gekomen? En, uh, ja, daar, toen kwam hij tot deze theorie. En als ik jou nou de vraag voorleg... je hebt daar net rondgereden... Je, je let speciaal op dit onderwerp... zou er sprake kunnen zijn nu... even refererend aan de Amerikaanse financiële problemen... van een soort van... economic overstretch? Ja, nou ja, het is vaak economisch, hè, die overstretch. En daar denk je dan natuurlijk veel aan... als een land zijn eigen staatsschuld niet meer... Kan betalen, als een land zijn schulden niet meer kan betalen... dan is dat eigenlijk... is dat imperial overstretch. En dan... Nou, er staat natuurlijk ook aan de andere kant van de wereld... een andere grootmacht te trappelen om een stokje over te nemen. Ja. Die, die natuurlijk al voor een heel groot deel... Uh, ja, in feite de sponsor is van de Amerikaanse ja. economie. Ja. Heel veel Amerikaanse schulden uh, die hebben ze toch goed ja. in Peking. Ja. Goed, dus dat zou je inderdaad kunnen voorspellen. Het, het, het heeft er al schijn van. Maar je weet het natuurlijk nooit zeker. Uh, die Paul Kennedy heeft ook in zijn studie nog een... Uh, die, die schreef hij in 1988. Dus nog te midden van de, de ja. Koude Oorlog. Ja. Uh, hij heeft daar toen een, een hoofdstuk nog aan, uh, aan toegevoegd aan die studie. En, en dat, is heel, dat hoofdstuk dat ging over de toekomst. En dat is heel bijzonder natuurlijk voor een historicus om dat te doen. Maar dat was een soort van experiment. Ja. En daarin uh, voorspelde hij dat inderdaad Amerika aan het einde was gekomen van zijn, van zijn macht. Van ja, zijn... ja, en toen moest Irak nog komen, toen moest Afghanistan nog komen. Nog komen. <laughs> nou ja, en uh, wat er dus een, een jaar na, um, na de publicatie van dat boek stortte de Sovjet-Unie in een. En dat had hier helemaal niets niet zien aanzien komen. Ja. Dus dat werd meteen uh, gelooggestraft. Dus misschien dat uh, Amerika nog uh, decennia lang uh, aan de macht... Uh, of het grootste macht uh, ter wereld zou blijven. Dat zou heel goed kunnen. Maar, maar het heeft er nu maar, al schijn van ja. dat natuurlijk dingen wel aan het veranderen zijn. Um, ja, Cohen, je bent uh, historicus. Um, dat zit in de familie, mag je wel zeggen. Klopt. Doen ze wat voorbeelden? Nou ja, mijn uh, opa was historicus. Zijn vrouw die heeft ook geschiedenis gestudeerd, mijn oma. Uh, en mijn oom. Dus eigenlijk is jouw vader Job een buitenbeentje. Van die tak van de familie wel. En de andere takken dat zijn geen historici. Nee, maar de Cohens die zitten vaak uh, te graven in de geschiedenis. Maar de afgelopen twee, drie generaties uh, zou je dat zo kunnen zeggen. Ja, en, en jouw opa is zelfs uh, een van de laatste promovendi geweest... van de, van de grote historicus Johan Huizinga. Hè? Ja, de laatste. Ja, ja aan, het, aan het begin van de, van de oorlog was dat. Um, wat voor man was jouw opa? Ja, een heel afstandelijke man eigenlijk. Wat ik van de verhalen hoor. Maar zo heb ik hem zelf niet meegemaakt. Hij was uh, tegenover zijn kleinkinderen altijd heel, uh, ja, heel open. Veel praten die met ons. Hij hield zich veel bezig. schreef altijd uh, lange verhalen naar mij. Die ik dan weer uh, afmaakte. maar gingen die over? Die dat weet ik niet meer. Net zo lang geleden. Maar nee. hij, hij, hij, hij, hij... Ja bekommerde zich veel om ons. Dus uh, ik vond het een hele leuke opa. Ja, en, en je hebt je op een gegeven moment ook uh, verdiept... In, in het werk dat hij in de oorlog heeft gedaan. Hè? Wat was dat? Met name na de oorlog, direct na de oorlog. Ja, gerelateerd wel aan hè, zijn gerelateerd... verblijf in Londen, onder andere. N niet in Londen, nee. Oh, ik dacht nee, dat hij ook nee. in Londen had gezeten. Nee, hij is ondergedoken uh, geweest okay. in, uh, in okay. Nederland. Waar? Uh, nou, op twee verschillende plekken. Um, ik weet niet, niet precies in welk, waar dat precies was. Maar hij is in ieder geval na de oorlog. Is hij uh, in dienst getreden van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie? En daar in, in die hoedanigheid uh, ben ik me. Of, ik ben me gaan verdiepen in uh, die baan die hij toen had. Ja. Want ik heb namelijk een, uh, een onderzoek gedaan naar de beginperiode van dat instituut. Ja, dat maar liefst drie dagen na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog al werd opgericht. Ja. ja, de. de, de um, ze dus waren al in de oorlog bezig met het oprichten daarvan. Dus wij werden de plannen ja, al gemaakt. Officiële bekendmaking was uh, ja. kort nadat de vrede uitbrak, om het lelijk te zeggen. En, en jouw vader had, sorry, jouw opa had een uh, opmerkelijke connectie met de Jong die daar natuurlijk de grote man was bij toen nog het riot. Nou, de grote man, hij was toen een beetje de bureauchef, ja. Louis de Jong. Ja. Hij was nog helemaal niet de grote directeur die hij later is geworden. Ja. Maar hij was de dagelijks leider. Ja, ja, de ambities die waren wel evident al. Ja. Uh, wat was die relatie uh, tussen jouw opa en hem? Nou ja, hij, hij kende hem uit de studententijd. Dus toen is hij, uh, is hij via hem daar wel uh, terechtgekomen. Um, nou ja, in de loop der jaren heeft zich een soort richtingenstrijd ontwikkeld tussen die twee louis de jong was werd de was de directeur geworden en mijn opa was de tweede man en ze hadden eigenlijk allebei andere opvattingen over hoe je nou die geschiedschrijving over de tweede wereldoorlog aan moet pakken waar ging het dispuut over dan nou louis de jong die zat daar veel uh, toch wel iets emotioneler in die die vond hij nee, je moet het toch vanuit een moreel kader uh, beschouwen die die, die die die geschiedenis mag je ook zeggen dat hij emotioneler was ja dat denk ik wel um, mijn opa die vond je je moet dat heel erg afstandelijk bekijken. Je moet meer uh, aandacht geven aan internationale vergelijkingen. Um, Wetenschappelijker misschien. Nou ja, wetenschappelijk. Zeker. Ik vind Louis de Jong is ook we wetenschappelijk uh, werk verricht. Maar er was wel Louie Jong zei uh, uiteindelijk was een hele discussie over wie nou het uiteindelijke hoofdwerk zou schrijven. Hè? Ja. Uh, het werk over de Tweede Wereldoorlog. En als dat geschreven zou zijn, dan kon het instituut ook worden opgedoekt. He, het echt het eindwerk. Um, en Louie Jong zei nou, dat moet één schrijver doen. Uh, bij voorkeur uh, ikzelf. <laughs> Om um, het overzichtelijk te ja. houden. En uh, mijn opa die zei, nou je kan dat beter met een wetenschappelijk team aanpakken. En op een ja, iets andere manier. Ja. Maar die, dat is dus uh, nou, niet zo gegaan. Uh, Loe de Jong die won dat. Uh, die zou drie boeken gaan schrijven. Het, het werden veertien van uh, pak een beter 592 pagina's <laughs> ja. per, per, per ja. stuk. En dan 26 delen. Ja, ja. <laughs> dat is echt uh, ongelofelijk. <laughs> Sommige van die werken die vielen weer in meerdere uh, boeken uh, uiteen. Wat deed jouw uh, opa nou? Uh, hij is onder andere ik, naar Berlijn getogen op een moment ja. om daar uh, archiefstukken op te halen. Ja, het was meteen uh, een jaar na de bevrijding. Hij werkte pas op, de, op dat instituut. En nou ja, de collectie van dat instituut moest opgebouwd worden. Dus wat deed je dan? Die ging naar Berlijn toe, waar alle um, ambtelijke stukken lagen. En. Um, daar heeft hij dus archiefwerk gedaan, daar heeft hij uh, stukken gekopieerd. Dat is in een open vrachtwagen is dat terugvervoerd naar Nederland... waar ja. de stagiaire uh, achterop zat om die, om ja. die papieren maar uh, bij elkaar te houden. Er zijn al, gaan allerlei verhalen. Dat is enorm romantisch, maar ja. ik kan me toch amper voorstellen... dat je met zo'n goudschat uh, in de bak van een vrachtwagen... Ja, ja, en met de stagiaire op het ja. papier zittend om te voorkomen... dat al dat kostbare spul wegwaait. Ja, dat... Ja, dat, toen, nu is het natuurlijk echt een goudschat. Toen het, werden het door veel minder mensen als een echte goudschat ja, uh, gezien. Dat, ja, dat is ook weer waar. En wat hij ook deed was, hij hield uh, interviews met, uh, met uh, oorlogsmisdadigers. En dat deed, deed hij op een, op een buitengewoon opmerkelijke manier. Zeker uh, gegeven het feit dat dat uh, kort na de oorlog was. Heel kort na de oorlog. Hij heeft met name een heel lang en indringend gesprek gehad... met uh, de rechterhand van Seys Inkwart hier in Nederland. Uh, meneer Wiemer, Duitser. En hij is naar Duitsland gegaan en hij heeft daar negen uur met hem uh, gepraat. En ook wel op een bijzondere manier. Dus eigenlijk heel, helemaal niet... Uh, hij ja, verwijt hem ja. eigenlijk niks in dat interview. Hij ging eigenlijk samen met hem op zoek naar, naar zijn geschiedenis. Hij was er heel erg door gefascineerd van hoe dat hele derde rijk... hoe die bestuurstructuren nou in elkaar zaten. En die wiemer die kon hem daar heel erg mee helpen. Nou, die zat daar middenin. Die had er middenin gezeten. Um, dus ze hebben samen dus negen uur lang eigenlijk die, die geschiedenis uh, nou, zitten, uit zitten zoeken. En toen hij heeft hem geloof ik zelf ook een, een sigaretje daarbij uh, aangeboden. Waarover daar, schande werd gesproken. Ja, dat was dat deze niet. Nee, maar het is natuurlijk ook heel onmerkelijk... want hij heeft zelf uh, de hele oorlog ondergedoken gezeten... en beide ouders uh, zijn in kampen om, omgekomen. En dan ga je heel kort daarna ga je met zo iemand... Um, in één uh, hokje negen uur lang uh, praten ja. over de geschiedenis... en ja. zonder hem ook maar een, een verwijt te maken. Dus dat, is, dat vond ik wel... Ja, het is wel heel bijzonder om dat interview ook te lezen... want dat is natuurlijk helemaal uitgetikt. Nou zei jouw vader Job uh, ooit tegen me in een, in een gesprek... dat uh, hij ook nooit het gevoel had... dat uh, zijn ouders getraumatiseerd uit die oorlog waren gekomen. Nee, dat gevoel heb ik ook nooit gehad. Ze, nou ja, ik denk dat dat werk van hem bij, dat, bij het riot ook wel daaraan bijgedragen heeft... Dat, hij toch, dat het een bepaalde manier van verwerking voor hem betekende. En hij is er ook nooit stil over geweest. Het was altijd zo dat ze erover praten. Ik denk dat ze met mijn vader en mijn oom veel over de oorlog hebben gesproken. Ook met mij en de andere kleinkinderen. Hm. Um, ik kan me goed herinneren dat mijn oma nog ook vertelde over de onderduik. En dat ze zei dat ze zoveel gelachen had, tijdens die ja. oorlog. En dat is natuurlijk als je als kind is dat natuurlijk heel raar om te horen. Ja. Um, maar dat, daar hadden ze het vaak over. Dus ik klopt het absoluut niet op. En ik denk dat dat ook wel goed is geweest. Want nou, je ziet toch vaak bij, bij mensen die dat dan allemaal ja, binnenvetten, dat, dat dan. Uh, toch Grote trauma's oplevert. Ja. Laten we naar uh, jouw uh, geschiedkundige werk gaan, want in, in feite mag je wat nieuw dat ook wel zo noemen. Hè? Eerst even de uitvalsbasis. Je bent in vaste dienst bij. Bij een NIOT. En dat is ja. de opvolger van. Van het RIOT. Ja. Waar opa. Ja. Dat ja. is ook een beetje ironisch, toch? Op de een of andere manier, of niet? Nou ja, ironisch. Ja, het, is wel, het is niet helemaal toevallig natuurlijk. Nee, maar ik bedoel, opa, groot conflict ja. gehad met Lou de Jong daar. Nou, en, een groot conflict zou ik ook niet willen noemen. Nou, Richting een strijd, ja. Nou, nou ja. als het gaat over de vraag wie het grote werk over de ja. Tweede Wereldoorlog in Nederland mag schrijven... dan is er toch wel van een stevige botsing sprake. Dat was een botsing, zeker. Ja. Ja. Ja. En, en waarom heb jij gekozen om, om naar die plek te gaan en daar nou ja, te gaan werken? Uh, toen mijn opa overleed... Toen ben ik eigenlijk bij dat, bij dat instituut uh, uh, betrokken geraakt, en dat is natuurlijk wel een beetje ironisch. Um, vlak na zijn overlijden, hij had tijdens zijn, um, zijn, zijn periode bij het riot had hij een aantal artikelen geschreven die. Um, uh, dat waren nog steeds goede artikelen, maar die zijn nooit echt, die hebben nooit veel bekendheid gekregen. En na zijn overlijden zei de directeur van het, de toenmalige directeur van het NIOT Hans Blom, die zei, die artikelen zou het wel verdienen om een, nog gepubliceerd te worden in een bundel. En ik studeerde toen geschiedenis. En ik heb toen gevraagd, van, kan ik daar misschien uh, bij betrokken raken? En kan ik daar aan meehelpen? Dus dat heb ik toen als een soort van stage gedaan. En zodoende kwam ik ook bij dat, bij dat niel uh, terecht. Ja. En kende ik ken de mensen. En dus is het ook niet helemaal toevallig dat ik daar nu weer aan verbonden ben. Nee. Nou komt er in uh, What's New een, een, een stukje voor over de Roma... Uh, uh, en uh, het opduiken van de Roma in Groningen, uh, ettelijke tientallen jaren uh, geleden. Um, staat op pagina 216. Het is misschien wel leuk om even dat uh, nieuwsbericht voor te lezen. Dat komt uit het dagblad van het Noorden, 25 september 2010. En naar aanleiding van dat bericht ga jij teruggraven in de geschiedenis... Hè? Roma zijn nooit ergens welkom geweest, is de kop. De harde houding ten opzichte van Roma van de Franse president Nicolas Sarkozy... deed Europees gezien veel wenkbrauwen fronsen. Eurocommissaris Viviane Redding haalde hard uit naar het Roma-beleid van Frankrijk. Nou, en dan ga jij met uh, de schop tekeer, dan ga je spitten. En wat vind je dan? Nou, toen uh, vond ik in een uh, bericht van 18 maart 1868 in de Enschedeze Courant... Om maar even, uh, om maar even wat te noemen. Het te noemen ja. <laughs> uh, uh, vond ik een uh, bericht, dat heb ik wel uit de literatuur overigens gehaald, hoor. Ja. Um, dat er um, de avond tevoren vier wagens met zeer vreemde gasten um, aan was gekomen. Uh, de gasten welke hun tent opsloegen op de veemarkt. Nou ja, de politie was de gehele nacht op de been geweest. ten einde een waakzaam oog op hen te houden. Terwijl de gehele stad als het ware daar naartoe ging om deze haveloze troep te zien. Ja. Dus nou, er kwam een troep uh, Roma uh, in de stad en die trok veel bekijks. Wat denk je nou he, dat uh, zo'n vergelijking teweeg brengt bij de lezer? Of waar hoop je misschien op als je uh, zo'n column schrijft voor, uh, voor Next, uh, NRC Next? Uh, nou ja, dat ze natuurlijk al ontzettend lang ook hier zijn. En Um, dat, dat, ze nu, dat ze nu natuurlijk helemaal niet meer bekijkt. Dat het heel normaal is als een groep, een immigrantengroep... Uh, ook in, in Nederland uh, komt. Dat het een, een tijdje duurt voordat ze daaraan gewend zijn. Maar dat ze natuurlijk daarna uh, nog weinig hoge ogen meer gooien. Of tenminste, dat ze niet meer veel, ja. um, dat ze niet meer veel bekijkstrekken in ieder geval. En, en zit daar ook iets in? Maar misschien zoek ik het nu te ver hoor. Dat je dan even over Sarkozy heen plast... Um, nou ja, ik vond dat ook wel een beetje een rare uh, houding van hem. Dat klopt, dat lees je natuurlijk ook uit mijn column. Ja. Het is niet meteen de bedoeling om hem af te, pla af te plassen... maar het is wel, dat, dat spreekt er natuurlijk wel uit. Het is natuurlijk ook als, als schrijver of als historicus is het onmogelijk om je eigen meningen uh, te, te verbloemen. En dat is ook niet de bedoeling. Nou ja, dat vind ik ook vaak juist wel leuk aan die stukken... dat uh, op een soort van impliciete of indirecte manier... jij toch ook opduikt. Want het maken van die vergelijking, het trekken van die vergelijking ook al gaat hij niet altijd 100% op... dat drukt ook iets uit over jouw kijkrichting. Ja. Over jouw toonsoort, ja. over jouw kijk op de wereld. Ja. Dus we krijgen hier in feite ook een, een, een portret van Jaap Cohen... uiteindelijk voorgeschoteld. Ja, dat is ook een goed idee. wat voor soort iemand denk je dat wij lezen? Ja, dat vind ik moeilijk te zeggen. Het zijn heel ontzettend veel uh, verschillende onderwerpen. Wat, wat heb jij bijvoorbeeld uitgelezen? Nou, ja, iemand die... Uh, een grote betrokkenheid heeft bij wat er gebeurt in, in, in Nederland... en de rest van de wereld. En die daar soms zijn stem tegen wil verheffen... en dat liever niet doet in de vorm van overdreven emoties... maar op een slimme manier uh, argumenteert. Nou, dan zou je misschien wel een beetje in, die richting, uh, in de juiste richting kunnen komen. Ja. En, en, en, en die daarmee denk ik ook ontzettend in de familietraditie staat. <lacht> Zoals ik die heb leren kennen in de loop der jaren... Nou, het zijn inderdaad niet echt enorm opiniërende stukken... die heel erg nee. uh, respect zijn met al, allemaal meningen. Maar het klinkt er natuurlijk wel in door. Nee, die stukken uh, houden ook de boel een beetje bij elkaar, zou ik maar zeggen. Dat, dat, uh, dat, dat, dat, je snap, je, snap je dat ik dat zeg? Of, of? Ik zie misschien ergens wel waar, waarom je dat zou zeggen. Ja? ja. Oké, okay, nou goed. Laten we um, naar, naar Rutte gaan, die uh, op pagina 36 uh, voorkomt en wordt vergeleken met de uh, liberaal Kort van der Linde. Dat uh, was een van de beste premiers, wordt vaak door commentatoren ja. gezegd, die Nederland ooit gehad heeft. Um, um, daar staat iets moois over De, de laatste witte... liberale premier? Ja, laatste voor, voor, uh, voor, voor Rutte. Rutte, voor Rutte. En er staat een, een mooie anekdote in over de witte tovenaar uit het land van Zoukoukianda. Zoukoukianda, ja. Nou, zo noemde uh, Colijn hem. Dat was een echte hardliner. En die zei dat uh, uh, Kort van der Linden allemaal, allemaal mooie beloftes deed. Um, zoals? Nou ja, um, zoals heeft... Um, hij heeft bijvoorbeeld uh, een aantal dingen echt zo ook gedaan... die dus wel mogelijk bleken. Hij heeft kiesrecht uh, mogelijk gemaakt. gemaakt en heeft, uh, ook voor de, alle mannen, ja. wat nog niet uh, het geval was begin 20 uh, ja. uh, e eeuw. Ja, en hij heeft ook een einde aan de schoolstrijd gemaakt. En dat was echt een, een conflict natuurlijk al decennia lang voortduurde. En hij heeft daar toen uh, echt een, uh, een einde aan gemaakt. Dat is echt zijn verdienste geweest. En hij heeft in feite ook het uh, kiesrecht voor vrouwen geïntroduceerd. Ja. In de stijgers gezet althans. Ja. ons. En het belangrijkste wat hij nog gedaan heeft, is Nederland neutraal in de Eerste Wereldoorlog. Goed, nou, en, dan, en dan plak jij de Rutte tegenaan. Hoe? Nou ja, dit is natuurlijk sowieso een overeenkomst dat ze allebei liberale premiers waren. Dus dat lag nogal voor de hand. Uh, het was ook een hele uh, moeilijke uh, tijd uh, toen uh, Kort van der Linden premier werd. Uh, het was een hele moeilijke formatie. Nou, dat is afgelopen, vorig jaar was dat, uh, was dat ook zo. Dus dat was ten tijde dat dit stukje geschreven werd. Um, nou ja, um, Maak je ook een inhoudelijke vergelijking op de een of andere manier? Nou ja, de, de, de, dat kun je nog natuurlijk niet echt zeggen, omdat Rutte uh, nog geen premier was. Die zou premier worden. Ja. Dus dan de laatste zin is dan eens, uh... de tijd zal uitwijzen of de vergelijking tussen de jonge uitgesproken rechtse uh, Mark Rutte en de rustige staatsman van uh, wel eer. Want dat was kort van in. Dat was een oudere uh, uh, politicus die. Uh, nou al ja, veel, veel had meegemaakt, die ook een beetje sociaal-liberaal was. Ik denk dat hij ja. misschien nu uh, meer D66-kant uh, in dat kamp zou zitten. Um, ik zeg, de tijd zal uitwijzen of die vergelijking ook verder zal opgaan. Maar laten we, laten we die eens doen. We zijn uh, een, ja. een klein jaar verder, zo'n beetje. Het eerste politieke seizoen van Rutte uh, uh, uh, uh, zit erop. Hoe zou je uh, vergelijking dan uitvallen? Nou ja, ik denk dat er nu nog heel veel, veel verschil wel is... Uh, Rutte uitgesproken, uitgesproken rechts. Hij gaat echt zijn regeerakkoord dat, dat voert hij door. Um, het is niet zozeer dat hij heel veel handreikingen doet... ook aan de, aan de aan het andere kant van het politieke spectrum. Hij gebruikt um, de oppositie als het hem uitkomt. Hij uh, uh, uh, wil graag meerderheden als hij die niet kan uh, krijgen met de PVV. Maar voor hij de rest voert heel zijn. consequent zijn, zijn, zijn het regeerakkoord uit. Het regeerakkoord. Dus wat dat betreft... Um, ja, is, is, zijn er zijn wel heel groot verschillen met uh, Kort van der Linden destijds. Die ja, meer ja. echt een vader des vaderlands ja, de, En die had dus echt inderdaad de, de, de, de christelijke partijen, de confessionele en de liberalen en socialisten, die hield hij bij elkaar ook door, dat, door die schoolstrijd met name uh, op te lossen. Laten we er, laten we er nog één doen. Een heel mooi verhaal vind ik uh, Marco Polo's verhaal: uh, De oude man van de berg. Ja. Valt dat eens samen? Nou, dat was een. Uh, een verhaal van Marco Polo inderdaad over het volk van de assassijnen. Um, en dat, dat volk, dat werd, volk dat werd bestuurd door uh, de oude man op de berg. En die wonen dan in een burg. En um, die liet achter zijn burg uh, de grootste tuin uh, van de wereld aanleggen. Uh, met riviertjes vol honing en uh, uh, lieflijk zingende meisjes overal. En wat hij dan deed was... Um, in, in dat paradijs, want dat was het eigenlijk. Daar dropte hij uh, 13, 14-jarige jongens van zijn volk. Die liet hij daar een paar dagen uh, verblijven. Nou, die vonden dat natuurlijk helemaal fantastisch. En daarna uh, drogeerde hij ze, nam hij ze weer terug naar de burcht. Um, en die zeiden, ja, jullie willen natuurlijk heel graag terug naar, dat, naar die tuin toe. Dat kan, maar dan moet je wel een van mijn vijanden uh, vermoorden. En als dat gelukt is, dan kom jij weer terug in die tuin. In het paradijs. Ja, en dat is natuurlijk een, een, mythe, een mythisch verhaal... wat hij hoorde op zijn reizen. En dat, maar dat volk van die assassijnen... Dat, dit, ja, het woord assassin is natuurlijk niet voor niets... daar komt hij niet voor niets vandaan. Dat was een, een moordlustig uh, ja. volk. Ja. Um, nou ja, en ik heb dat, dat, die column toen geschreven... toen er net een uh, aanslag was gepleegd in uh, Jakarta. En uh, daarbij schreef ik... Nou ja, die, die islamitische terroristen krijgen vaak ook het beeld voorgeschoteld... van uh, als ze maar uh, zich opwerpen als martelaar... dan komen ze in het paradijs terecht met 72 maagden. Ja, ja of en 77 oude, of hoeveel of ja, het ook. Ja, ja. Ik dacht ja. 72. Ja. Ja. <laughs> Oké. Okay. En, en nou ja, die oude man van de berg, dat is eigenlijk de oost ja. samen Bin Laden van nu. Mooi, ja. mooi, ja. Eén uh, kort uh, citaatje nog even uh, uit een, uh, een stuk waar je op een gegeven moment in noteert... Uh, geschiedschrijving, en opdracht van een overheidsinstelling, begin daar niet aan. Dat vond ik interessant, uh, gegeven het feit dat je zelf in dienst bent van het NIOT. Ja. Ja, nou ja, in dienst van het NIOT <laughs> ja. uh, en van de universiteit... En het is natuurlijk een is niet echt een, een overheidsinstelling. Dat was het nee, natuurlijk wel als... het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie ja, was nog echt een overheidsinstelling. Het is, semi is het is, toch wel? Ja, ja. Het, dus dat is, dat wordt helemaal niet. Het staat helemaal onafhankelijk van de oorlog, van maar, de overheid als het gaat om geschiedschrijving. Maar oké, okay, maar ik vind het toch een opmerkelijke uh, vaststelling. Ja, nou dat komt een beetje ook door, um, door een fragment uit, uit een onderzoek waar ik op ben uh, afgestudeerd. En dat ging ook over het, het RIOT. en dat um, ging namelijk over een historicus die de uh, spoorwegstakingen van 1944-1945 um, ging beschrijven. In dienst van het Riholt inderdaad. En in dienst van de NS. Want de NS die, uh, financierde het onderzoek mede. Die vonden het namelijk heel mooi dat er een verhaal... of een, een historisch werk zou komen over die befaamde spoorwegstaking. Mm -hmm. Mm -hmm. De directeur van de NS uh, toen de tijd... Uh, zag zichzelf ook echt als een held. Hè. Die had die spoorstaking mee helpen organiseren, dus die ja. was blij om daar ook financieel aan mij bij te dragen. En die had zijn eigen privéarchief ook um, uh, beschik ter beschikking gesteld. Nou, toen is de historicus uh, van het riot, uh, Ruter... die is um, toen dat onderzoek gaan doen. En die kreeg op een gegeven moment het idee van: nou ja, als ik die, die staking wil beschrijven, dan moet ik ook de periode daarvoor. Ja, en dan kom je uit bij de bij, buitengewoon dubieuze rol van de NS in de wereldoorlog. Ze hebben natuurlijk wel al die treinen uh, met joden naar concentratiekampen op tijd laten rijden. Mm -hmm. nou ja, en toen hij dus dat werk aan het schrijven was, toen voelde de directeur van, het, van de NS die voelde nattigheid. En die heeft er toen alles aan gedaan om dat, uh, die publicatie te voorkomen. Uh, er waren van tevoren geen goede juridische afspraken gemaakt... En het heeft uiteindelijk 15 jaar geduurd... Eh, totdat dat boek uiteindelijk is... Uh, de staatssecretaris moest er zelfs uh, bij aan te pas komen. Laten we heel even dus... vooruitlopen op wat je nu zelf aan het doen bent. Je werkte aan een, een uh, kloekboek waarmee waar ja, je ook gaat promoveren. Ja. Wat is het onderwerp? Het onderwerp is een, een geschiedenis van een Sephardische familie... een Portugees-Joodse familie in Nederland. Um, en die familie die volg ik vanaf het moment dat ze in Nederland komen... Uh, tot, uh, tot de huidige tijd. Nou, ik en het wil, is de bedoeling uh, om aan de hand van die familie... ook een geschiedenis van die uh, Portugese-Joodse uh, groep... en in, uh, in die gemeenschap in, uh, in Nederland te beschrijven. Ik wil verderop in de uitzending graag van, uh, van je horen... Hoe, hoe jij de afspraak hebt geregeld. Want je kan ook weer zomaar tegen zo'n familie oplopen. Ja, helemaal, Als, ik ben uh, helemaal onafhankelijk. Ja? Ja. Ja. Oké, okay, nou maar ik hoor de details uh, straks graag. Ik wil nog even bij rea wat reacties blijven op, uh, op je boek uh, What's uh, Next... Um, Job, uh, je vader, zei tegen de redactie van Kunststoffen... als mijn vader die stukjes uh, van nu had kunnen lezen... Uh, zou zijn neus hebben gekruld. Nou, dat is aardig. Een <laughs> erg mooie uh, uh, opmerking. En dan, en dan zegt hij... Uh, mijn vader die bewoog zich uh, ook op twee terreinen. Net uh, als, als meer mensen in de familie hebben gedaan... Uh, zijn uh, multigetalenteerd, al gebruikte hij zelf. Let op, dat woord natuurlijk niet, mijn vaststelling. En, en die vader van mij heeft ook een stuk geschreven dat hij vergelijking in tijd noemde. Wat was dat voor verhaal van opa? Nou, de, hij, hij, zei, hij heeft als een soort van hobby een tijdje lang verschillende um, historische gebeurtenissen, die, verschillende historische vergelijkingen bijgehouden. En uh, daar heeft hij toen op een gegeven moment een, uh, een redenvoering over gehouden. En hij heeft toen nou ja, dingen gezegd over wat het nut daarvan kan zijn. Wat je, wat je eraan kan hebben om, om historische vergelijkingen te maken. Ja. ja. ja. Uh, klopt het dat je, dat, uh, dat je je vader ook verschillende stukken hebt laten lezen? Van tevoren? Ik heb ik hem af en toe wel eens uh, laten lezen, ja. Vond wat voor soort, wat voor soort reden had je? W wanneer deed je dat? Wanneer deed je dat niet? Nou ja, weet ik niet. Gewoon af en toe wel eens. Ik, of, ik heb wel eens met hem gespart, maar dat doe ik ook wel met andere mensen. Ja. Ja, ik, zat ik was natuurlijk als freelancer bij die krant verbonden. Dus je zit niet op zo'n redactie. Dus je gaat wat mensen in je omgeving af en toe uh, ja. vragen wat ze, of ze suggesties hebben. Ja. En, en uh, wat, wat is nou uh, het belangrijkste nieuwe inzicht dat je zelf uh, al, al werkt aan... What's new, niet what's next, zoals ik net zei. Ja, what's ja. new. Want de krant heet uh, Next. Ja. Wat is het belangrijkste uh, inzicht dat je zelf hebt opgedaan tijdens deze klus? Nou, met name dat, het, um, dat door historische vergelijkingen je eigenlijk op een hele frisse manier ook naar de geschiedenis kan kijken. En ook weer nieuwe inzichten voor uh, de huidige tijd kan krijgen. Dus dat het eigenlijk twee kanten op werkt. Mm -hmm. um, en, en door die vraag te stellen, door te vergelijken met elkaar, uh, kom je dus vaak weer op nieuwe, op nieuwe inzichten. Ja. Maar daar is, mag ik zeggen, ruzie over onder een historici? Nou, ruzie. Um, het is niet echt iets wat vaak gedaan wordt... onder echte on echt historici natuurlijk. Hè. Die, het het, het, het is altijd een, anders dan het verleden. Het zijn een, nooit, nooit zijn er twee uh, situaties gelijk. Dus je ja, kan ze sowieso nooit gelijk stellen. Die, die, die echte historici halen nee. toch hun neus op voor vergelijking. Ja, nou, hun neus op. Er zijn ook verschillen in. Maar um, het is inderdaad zo. De eerste les die je altijd krijgt als je, um, je geschiedenis gaat studeren... het eerste college wordt altijd gezegd, let wel... Um, in, de, in de, de huidige tijd is altijd anders dan gezien is. Ja, kijk, Peter Giesen van de Volkskrant... die vatte dat kort na het uitkomen van... Uh, wordt je nieuw pittig samen. Hij zei, uh, vergelijkingen maken met de holocaust bijvoorbeeld... Uh, dat kan gewoon niet, aan de stekers, Het is een vuile, retorische truc. Ja. Je belaagt je tegenstander met een beschuldiging van het allerergste. Dat mag je niet doen. En het leidt bovendien helemaal tot niets. Ja. Hij zit daar uh, ongelijk in. Vind ik wel. Ja. Waarom heeft hij ongelijk? Nou ja, ik vind ik, waarom zou je, je. Ik maak vergelijkingen met alle tijden uh, uit de geschiedenis: uh, oudheid, middeleeuwen, gouden eeuw, noem maar op. Waarom dan ook niet met de, met de oorlogsperiode? Je moet het wel secuur doen mm -hmm. en je moet heel goed uh, laten zien wat zijn de overeenkomsten in en wat zijn de verschillen. Je moet ze nooit gelijkstellen, want dat kan niet. Er zijn altijd verschillen. Hoe langer je naar een vergelijking kijkt, ja. hoe meer verschillen je ziet. Nee, maar, dat, maar er zijn toch wel af en toe bepaalde overeenkomsten... die wel heel interessant zijn om ook uit te diepen. Ja, ik, ik vind dat je het op een gegeven moment ook heel krachtig hebt samengevat... dat geluid door te zeggen dat er een misverstand uh, leeft... over de termvergelijking. Ja. Dat, dat het geen gelijkstelling is. Nee, precies. En dat wordt natuurlijk wel zo vaak gezien... ook in de media. Als er iemand, en Dat is met name natuurlijk met die oorlogsvergelijkingen. Dan wordt er gezegd, nou, uh, die en die stelt uh, een gebeurtenis of een persoon of een partij... gelijk met een gebeurtenis of persoon of partij uit de oorlog. En ja. dat is natuurlijk niet zo. Nee. Dat kan niet zo zijn. Nou ja, goed, tegelijkertijd blijft het altijd vreselijk lastig, die vergelijkingen. Want neem nou die zelfmoordenaar in Tunesië... die je op een gegeven moment opvoert... en waarmee die hele Arabische revolutie op een gegeven moment uh, loskomt, zou je kunnen zeggen. Ja. Je, je haalt dan ook principe aan, de, de moordenaar... Van de Habsburgse keizer in 1914 zou je ja. even al. Um, ja, dat is wel een hele grote sprong in de tijd. Ja. En inhoudelijk zie ik ook verdomd weinig Nou ja, het was meer, dat was meer om aan te tonen hoe een kleine vonk hoe die een enorme keten aan, aan uh, reacties kan oproepen. Uh -huh, uh -huh. Dus um, die cavido principe die schoot de, um, de, de troonopvolger dood. Ja. Binnen een korte keer was er een wereldoorlog. Nou deze Tunesische uh, groenteboer die zak, zak zichzelf in de fik. Binnen de kortste keren was er, waren er revoluties in de hele Arabische wereld. Dus het gaat dan eigenlijk alleen over de vonk? Het ging het over de vonk. Precies. Ja, dat, dat, is... was, dat was de bedoeling om, om dat te laten zien. Ja, dat is, dat is een nou, beetje nu, dun, toch? En nu in, in Londen weer, er is iemand die door de politie wordt uh, beschoten. Ja, uh, je ziet wat. wat Zo'n kleine vonk wat dat elke twee kan brengen. Dat was, dat was de bedoeling van, dat, van die vergelijking. Nou, heb je achter in het boek heb je een, een, een aantal mensen aan wie je het nodig hebt gehad, of aan wie je uitgebreid hebt gerefereerd? Heb je heel kort geported? Iedereen die in het boek ja, veel komt. Ja, op een zeer, ja. zeer uh, uh, opmerkelijke manier. Je schrijft over uh, je vader. Job Cohen werd ondanks de vele zes minnetjes... tijdens zijn school en studietijd... rector magnificus van de Universiteit Maastricht. Ja. Loodste als staatssecretaris van Justitie... een stringente asielwet door de Kamer. Maar kreeg als burgemeester van Amsterdam en PvdA-leider... een soft multiculti-imago van pappen en nathouden. Staat bekend als grootste theedrinker van Nederland... Al houdt hij in werkelijkheid ja. meer van koffie. Ja. Daar heb je echt op, <laughs> op zitten. Ja, je hebt die echt eh, schwoeng op losgelaten op die portretjes, las ik. Ja, nou ja, op een gegeven moment was het idee om inderdaad wat meer te doen... met zo'n personenregister, dat leek me wel leuk. Ja. Ook omdat natuurlijk al die, uh, die columns al in de krant waren verschenen. En in zo'n bundel dacht ik, nou, dat is wel aardig om er iets, iets aan toe te voegen. Dus toen... Had ik op een gegeven moment het idee gehad om elke persoon die hierin voorkomt om die een kleine korte beschrijving uh, te geven ja. in het personenregister. En dat moest dan. Vond ik ook wel een beetje op een manier dat die dan iets toevoegde. Want je kan natuurlijk ook die persoon gewoon intikken op, op Google. En dan zie je meteen wat die persoon allemaal gedaan heeft. Dus ik dacht, dat moet wel een beetje op een eigen manier gedaan worden. Um, ik heb mezelf op een gegeven moment ook wel een beetje vervloekt dat ik dat idee had. Want dat was dus een enorme karwei. Ik geloof ja. dat het iets van 250 personen uiteindelijk <laughs> toch waren. Ik had er niet stil, er bij, bij stilgestaan dat er zo ontzettend veel uh, personen in, dat, uh, in, die, in die columns uh, voorkwamen. Um, Waarom dus ik heb het een beetje een eigen toon, uh, een beetje luchtige uh, toon geschreven. Ja, en, en, ja. en dat mijn vader ook op een gegeven moment echt in zo'n column voorkwam. ik kwam eigenlijk een beetje zijdelings erin voor. Toen dacht ik, het is ook een beetje flauw... om geen, uh, geen beschrijving van hem uh, op te schrijven. Dus toen heb ik er maar dit uh, van gemaakt. Waar waarom heb je wel aandacht besteed aan... nou goed, VVD, CDA en... en bij mijn weten niet aan de PvdA? Hoe doe je? Nou ja, ik lees allerlei vergelijkingen. Hè. Uh, leiderschapscrisis uh, bij het CDA komt in een column in een vergelijking voor. Rutte is net aangehaald in vergelijking met een premier van begin 20e eeuw. En uh, ik zie de PvdA eigenlijk nergens. Je miste het stuk over. over de internationale, dat het altijd wordt, wordt gezongen bij PvdA. Ja, nee, maar, maar, maar dus niet politiek inhoudelijk nu. En ik vroeg me af, is dat nou bewust overslaan? Is dat sparen? Of, of, of? Nee. Dus je bedoelt bewust niet over mijn vader. Ja, wa ja. wat ik me misschien ik ook nog wel kan voorstellen. Het is makkelijk maar... om daar dan over hem zo te schrijven. Ik bedoel, als het... ik zou niet, ook niet over vrienden uh, meteen een column schrijven of zo. Dat... Nee. Dat... Hoe, hoe ervaar je het uh, om de zoon van te zijn? Hoe is dat voor jou? Nee, ik heb natuurlijk niet echt vergelijkingsmateriaal. <laughs> nee. <laughs> nee, maar hoe, hoe beleef je dat? Nou, dat ja. lijkt me een ingewikkeld iets. Nou ja, ik heb een heel, de helft van mijn leven of zo was hij natuurlijk geen ben, bekende Nederlander. Nee. Maar op een gegeven moment werd hij dat wel. En dan is het natuurlijk af en toe wel apart. Uh, dan, uh, toen hij burgemeester van Amsterdam werd, kreeg ik dan vaker te horen... van waarom die cafés dan altijd al om al één uur sloten. En of, <lacht> ja, ja, kon je dan ja, niet wat dan doen? Maar dat is ja. een beetje vlam. Maar op een gegeven moment wordt het natuurlijk wel heftig. Want met name rond die, rond die moord op Van Gogh... Um, nou ja, toen, als je dan langskwam, dan moest je eerst door drie uh, bodyguards of vrijdigers heen. En als je dan ergens naartoe ging met hem, dan zat je in een gepantserde auto. Dus ja, ja. En dat is dan toch wel raar, omdat hij natuurlijk zo'n gematigde persoon is eigenlijk. Die dan blijkbaar zoveel, zulke heftige reacties oproept... dat er mensen echt zijn die hem iets aan willen doen. Paradoxaal dus. Ja, ja, en, ja. Dat is, nou ja en dan ook omgekeerd toen hij vorig jaar uh, uh, dus die overstap maakte naar de, naar de PvdA dat hij toen helemaal opeens de hemel in werd geprezen... en als een soort van verlosser binnengehaald... dan denk je ook van, ja, wat is, dat is toch een beetje raar? Want zo zie je hem dan natuurlijk zelf helemaal niet. En, en dat afgelopen nou, jaar, als je dan ook weer als je af en toe van die tweets ziet langskomen... dan nou ja, ik sta ik er wel versteld van hoe uh, extreem die reacties zijn die hij oproept. Hoe vind je dat wij van de media met hem omgaan? Ja. Nou ja, soms denk ik... Uh, vind ik het best wel... Ja, dat is een moeilijke vraag... Um, hij heeft natuurlijk zelf wel voor gekozen om die, om die uh, rol te spelen. Tuurlijk, maar om, om politiek leider te, te zijn. Dus dan natuurlijk vang je veel wind. Dus dat is ook gewoon vangen veel wind. Dus dat is natuurlijk wel uh, wat er met die, met die baan uh, meekomt. Ja, uh, maar zie je uh, zoveel... Ik vind het soms wel vergaan ook in de media als je... De, ja, Um, als je wat? Even, ja, af en toe interviews ziet. Dat je denkt: van, ja, moet, moet je dan, kan het niet wat, ook wat inhoudelijker uh, gaan? Je vindt dat het niet ja, op de man wordt gespeeld. Maar goed, dat is niet alleen bij hem, dat is natuurlijk bij heel veel mensen. Stel, veel stel nou dat, dat iemand zegt over hem: uh, Job Cohen haalt niet de bovenste maat van de Nederlandse politiek. Hij heeft geen eigen visie, geen eigen ideeën. Iemand als Bolkestein wel. Nou, dan moet hij. Uh, ben ik het niet mee eens, maar dat mag je hier zeggen. Dat heeft zijn broer Floris gezegd. Dat denk ik niet met de meeste. <laughs> tegen mij op een dag. Te, het was in de periode dat ik een interview met je vader voorbereidde. Ik vond dat ongekend hard, ook omdat uh, uh, uh, zijn broer eraan toevoegde: Job zou niet mijn ideale premier zijn. Hij is een pragmaticus, een bestuurder. Ja. Nee, dat zou je, zou je verder aan hem dan ook moeten vragen. Nou, Dat begrijp ik, maar hoe, hoe, hoe moet ik dat, denk jij, nou lezen? Dat, want het zijn twee broers die allebei op een bepaalde manier... heel erg goed zijn in dingen. Hè? Floris Cohen is een eminent wetenschapper. Je vader is een hoogstaande politicus. Ik vind dat opmerkelijk, zulke strijd. Nou, dat valt wel mee, hoor, die strijd. Ja? ja hoe, hoe is dat dan in het echt? Nou, ze gaan heel goed met elkaar om. Ja, zeker. Het um, is dus natuurlijk, ze hebben volgens mij ook wel... Vroeger een soort van rivaliteit gehad. Maar dat is. Voor de laatste jaren, met name. is hij eigenlijk wel verdwenen. Bij het ouder worden. Ja. ja. ja. Dus. Uh... Welke van die twee richtingen zou jij nou zelf willen? Toch die wetenschappelijke kant van Flores? Uh, of zeg je van. nou ja, op termijn. wil ik misschien ook wel nadenken over politiek? Oh nee, dan zou ik toch eerder die wetenschappelijke kant op gaan. Ja. Waarom? Nou, ik ben niet zo uh, bestuurder. en. Uh, ik heb een hekel aan vergaderen bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, als je politicus bent, dan doe je niks anders. En die dus... media-effecten die zich rondom je op voordoen, spelen die ook een. Nou, die uh, zou ik niet per se zelf opzoeken. Nee. Dat zeg je nou bij <lacht> wel heel <lacht> mooi, zeker. En die zou ik dan niet per se zelf opzoeken. Nee. Nee. <lacht> nee. nee. Dus. En wat, wat voor ideaal heb je dan wel? Wat voor ideaal heb ik? Nou ja. ik wil graag schrijven. Ik vind schrijven ontzettend leuk. Ik zou graag mooie boeken willen schrijven. Welke kant wil je dan bijvoorbeeld op? Want je refereerde net al aan dat portret... dat je van die Sephardische familie aan het Ja, daar ben ik nu mee bezig. Ja. Welke familie is dat? De familie Jeseroen D'Oliveira Oliveira, Rodrigues Pereira. Prachtig, prachtig. Dat is mooie, al poëzie. Mooie namen, ja. ja. ja. ja. Uh, ik ben bezig met een boek over hun geschiedenis. En aan de hand van die familiegeschiedenis... wil ik uh, een geschiedenis schrijven... van de groep Portugese Joden in Nederland. Ja. En dan ook met name... Dus hoe en op het moment dat ze kwamen waren ze, waren ze echt bijgedragen aan die welvaart van de Gouden Eeuw. Ze woonden aan, aan de grachten in Amsterdam en hadden buitenhuizen in, aan, aan de vecht. Op een gegeven moment, eind 18e eeuw, zijn ze uh, enorm geraakt door de economische crisis van toen. En heel, uh, nou ja, echt in de arme jodenbuurt uh, komen te wonen. Het gebeurde ook met heel veel uh, mensen binnen die gemeenschap. En dus... In de 19e en 20e eeuw hebben ze zich dan weer opgewerkt. En ook met, er zijn een aantal artiesten en schrijvers in die familie... die heel interessant zijn ook heel mooi maken om een boek over hun uh, te schrijven. En wat is er met die familie in de Tweede Wereldoorlog gebeurd? Nou, een uh, deel heeft het niet overleefd. Een ander deel heeft, uh, heeft, heeft, is wel gered kunnen worden. Um, dat is ook een ingrijpend verhaal. Um, er, was, er werd een Portugese lijst in de, in de oorlog ingesteld... Um, dat hield in dat men met behulp van de, uh, een aantal prominente wetenschappers... ging met behulp van Duitse rassentheorie proberen te bewijzen... dat die Portugese joden, die Sephardische joden, dat het eigenlijk geen joden waren... maar dat ja. ze behoorden tot het Mediterrane ras. Ja. Nou, en, dus dan ga je half mee heel, in die theorie ja, om je om te, te, redden. te redden. Dus dat is een heel ja, ingrijpend uh, verhaal. Um, uiteindelijk is dat, heeft ze dat wel veel tijd... Uh, Geko gekoste, de, hè? Die Duitsers waren natuurlijk ja, bevattelijk voor. Ja, dus het, ja. Ja. Maar, dat lijkt me maar uiteindelijk typisch, is, het dus niet, uh, is het niet zo goed gegaan. En, en dat lijkt me ook typisch zoiets waar niet iedereen in zo'n familie ontzettend blij mee zal zijn... als je dat heel gedetailleerd gaat uitzoeken, die, die, die manier van praten met zo'n narcistisch bewind... om overigens buitengewoon begrijpelijke redenen. Nou ja, het is je heel leven, begrijpelijk dat, je, ja. dat de mensen deden alles deden om, uh, om zich te redden... En uh, er waren wetenschappers die zich, en, en advocaten die zich daar heel erg voor inspanden. En, um, nou, het is een heel ingrijpend verhaal en dat wil ik graag uh, opzetten. Maar we weten dat, dat biograaf Hans Goedkoop zijn werk heeft moeten stoppen... als het ging om het de kloekenboek dat hij zou wijden aan Renate Roeberstein. Omdat dat uiteindelijk toch uh, heel veel gedoe gaf. Uh, hij niet alle familiearchieven te zien kreeg. Dat was in ieder geval uh, een factor. Hoe heb jij dat, uh, dat dichtgetimmerd? Dat zie je vaak natuurlijk bij biografen. Ja. Hoe heb ja. jij dat dichtgetimmerd? Nou, we hebben een enorm contract gemaakt. Ja? Dus uh, een van de familieleden is zelf ook jurist en die heeft daar ook uh, bijgedragen. En nu, sinds ik, sinds ik ook hierop kan promoveren, is het zo dat je natuurlijk helemaal wetenschappelijk onafhankelijk moet zijn. Dus, ja, dan mag uh, dat je je niet allemaal, door zo'n familie aan banden laten Dat is laten, allemaal gewaarborgd en het gaat vooralsnog gaat ontzettend goed. Hey, en en wat, wat doe je dan in de praktijk? Want je zei, een deel van de familie leeft voort. Hè? Ja. Waar is die familie bijvoorbeeld nu actief mee? Uh, wat, voor, wat voor een branche uh, ja, zitten? Ja. Nou, er uh, is een, uh, een jurist, bijvoorbeeld. Uh, iemand zit in de in IT. Je, je, je maar het, doet, is, het gaat met name ook wel over de geschiedenis van die familie hoor. Dus, dus je interviewt niet in, in, in, in, zozeer. In, nee, nee, niet zozeer de, nee. Familie, uh, de levende personen. Die komen uiteindelijk, denk ik, in een soort van epiloog wel in het, uh, in het boek voor. Maar het gaat met name over de echte familiegeschiedenis. Nou. Hey, en, en wat, wat is nou het punt waar je op uit zou willen komen? Wat voor soort van statement zou je met zo'n boek willen maken? Nou, ik denk dat het mooie wel kan zijn. is dat je. De, kan zien hoe, hoe zo'n immigrantengroep. want dat, dat was het natuurlijk. hoe die in een aantal generaties. Uh, integreert in de Nederlandse samenleving. Dat, dat, is, dat zie je dus, dat ze uh, steeds meer uh, zich vermengen met. met de Nederlanders en met, ook met Askenaatische Joden. steeds meer onderling in contact komen onderling trouwen. Uh, ook dezelfde soort banen krijgen. Dat, dat, je ziet heel erg gewoon zo'n ontwikkeling. Maar ondertussen ook nog wel hun eigen identiteit blijven behouden. Ja. Dus, nou ja, als, en dat, dat kun je natuurlijk ook wel weer vergelijken... Met, uh, met de hedendaagse tijd, met andere immigrantengroepen. Dus wat dat betreft, het zou wel mooi vinden... als dat een soort van spiegel voorhoudt. Ja, zo'n zo boek zou je misschien over anderhalf of twee eeuw kunnen schrijven... over een, een Turks familie, familie met een atelier. Nou ja, nou ja misschien. Zo'n zo soort boek. Want, uh, je hebt uh, onder historici natuurlijk ook... Uh, in dat opzicht verschillende stromingen... meer idealistisch getinte geschiedkundigen. En uh, de afdeling gewoon... sek vastleggen, punt. Ja. En, en als het om die tweedeling gaat... zet je dan dus iets meer in die eerste geleding. Nou... Dat vind ik een moeilijke vraag. <lacht> dat, vind ik, dat vind ik een moeilijke vraag. Ja. Nou, het, het, ik, vind het, ik zou het mooi vinden als er iets... Als, er ook een soort van, als je er in het, in, voor de hedendaagse tijd ook iets aan hebt aan, dat, aan, die, aan die geschiedenis. Klein woordje voor de wereld toch. Ja. We noemen het geen politiek, maar we noemen het gewoon een klein ja. woordje voor de wereld. Ja. Hey, we gaan naar jouw tegel. Wat, uh, wat ga je daarop schrijven? Ja. Ik heb erover nagedacht. Dus het is een klein beetje afgezaagd. Maar wat ik het meeste doe als ik, als ik aan het schrijven ben... of als ik een, een hoofdstuk schrijf... dan ben ik echt meer tijd bezig met het schrappen dan met het schrijven zelf. Mm -hmm. En... Uh, ik zie het ook wel. Ik, ik, ik speel het bijvoorbeeld zelf ook, uh, ik, ik drum in een band. Um, en ik zie ook vaak als we uh, muziek maken dat het vaak uh, goed is om uh, uh, op een gegeven moment een druk ritme een beetje te, te versimpelen en terug naar de basis te gaan. Uh, en als die basisingrediënten goed zijn, dat dan het resultaat ook het beste wordt. Nou, dus je dus moet ik ga voor, toe, ik uh, ga voor less uh, is more. Less is more. Af en toe moet je gewoon even een gat uh, laten vallen. Ja. Iets uh, overslaan. Ja. Um, less is more. Uh, ik, ik heb er toch nog één. Als je nou uh, een, een, een boek zou moeten noemen dat, dat jouw leven voor een deel heeft gestuurd... wat zou het dan zijn? Wat is een boek dat, waarvan je weet dat het heel veel invloed op je leven heeft uitgeoefend? Nou, kamer van Daumklets. Vond ik een heel mooi boek. En waarom dat? Nou ja, ook omdat het dus die twee kanten ook in die oorlogsgeschiedenis uh, weergeeft. En dat je het dus uh, twee keer moet lezen voordat je uh, weet uh, hoe, het nou, hoe het nou eigenlijk zal. En en dan, zelf dan, dan, zelf dan, dan weet je het misschien Zelf Dan nog niet. weet je het nog niet. precies. Ja. Ja. Dat is toch mooi, we komen altijd weer bij de ja. Tweede Wereldoorlog uit. Hè? Nou ja, ja dat, dat is interessant. Mm. Ik hoop dat jouw boek, uh, dat je gaat schrijven over die Sephardische familie... eenzelfde soort indruk op mensen gaat maken. Fijn dat je er was. Dank je wel. Cohen. En uh, achter uh, is er natuurlijk uh, twee dingen. Dan spreekt uh, Alice de Bruin met Agnes Jongerius, de voorvrouw van de FNV... over haar lobby voor het uh, pensioenakkoord. En hoe is het volhoudt aan de top. Dank meneer Cohen. Dit was aflevering 2329. Maandag zijn we er weer. We wensen u alvast een prettig weekend.